Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR is in Beirut opnieuw aan het werk gegaan. Een deel van het team is met speurhonden in het zwaarst getroffen gedeelte van de haven... op zoek naar overlevenden van de verwoestende explosie van dinsdag. Gisteren is daar ook gezocht, maar er werden geen overlevenden gevonden... Een andere groep van USAR is naar het gebouw van de Nederlandse ambassade gegaan... waar ook veel schade is. Ze kijken of ze iets kunnen doen voor het personeel. Een aantal van hen heeft ook verwondingen opgelopen dinsdag. In heel Afrika zijn nu officieel meer dan een miljoen coronabesmettingen gemeld. Meer dan de helft daarvan in Zuid-Afrika. Ook Egypte, Nigeria, Ghana en Algerije zijn zwaar getroffen...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 Tot nu toe hebben ruim 150.000 bedrijven in Nederland gebruik gemaakt van coronaregelingen die banken aanbieden, zoals uitstel van betaling of extra krediet. Ook consumenten kloppen bij de banken aan voor speciale regelingen, zoals een betaalpauze voor het aflossen van hun hypotheek. Dat hebben al zo'n 32.000 mensen gedaan. In Sri Lanka hebben de broers Rajapaksa hun macht verstevigd. De broers, president en premier... behaalden met steun van kleine partijen... twee derde van de parlementszetels. Daarmee willen ze de grondwet veranderen en hun macht verstevigen. Het weer zonnig en erg warm... met temperaturen vanmiddag tussen de 31 en 35 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. Ook morgen veel zon en dan nog iets warmer. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS-journaal.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 als weer ja, mezelf Ze zegt maar als je gaat vergaan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 Zeg maar als je gaat vergeten Be back to stay.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 Is a good tradition of love and hate Staying by the fireside I know the rain may fall Your father's calling you You still feel safe inside And your Mars too proud Your brother's ignoring you You still feel safe inside Oh, was this summer? Was this yesterday? Was this true for you? Because of all the choices you have made didn't still new.